Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Turkije stelt voor om in Syrië een bufferzone in te stellen om vluchtelingen op te vangen. Door de opstand tegen het regime van president Assad zijn er bijna 70.000 mensen de grens met Turkije overgestoken. Als het aantal vluchtelingen boven de 100.000 komt, is Turkije niet meer in staat ze op te vangen, zegt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken. Hij stelt voor om binnen de Syrische grenzen opvangkampen te bouwen. Duikers hebben in de Maas bij Ammerzode het lichaam gevonden van de man die sinds gisteren werd vermist. De man van 22 uit Ammerzode verdween gisteren onder water en kwam niet meer boven. Een urenlange zoektocht leverde niets op. Vannacht werd het lichaam gevonden na een zoektocht met een boot met sonarapparatuur. De politie blijft het zwemmen in de grote rivieren afraden vanwege de gevaren door scheepvaart en stroming. Zeven Nederlandse agenten en brandweerlieden oefenen in Australië in het bestrijden van natuurbranden. Ze worden voorgelicht door Australische collega's die wereldleider zijn op het gebied van brandbestrijding. Gisteren werd onder meer geoefend met een brand die lijkt op die bij Radio Kootwijk van april dit jaar. Bij een praktijktraining werd daarvoor een gebied van 40 hectare in brand gestoken. De brandweer leert ook hoe de bevolking beter kan worden geïnformeerd en hoe de samenwerking tussen de politie en brandweer beter kan. De zeven cursisten zullen de kennis in Nederland overdragen op hun collega's. De drie veroordeelde leden van de Russische punkband Pussy Riot vragen president Poetin niet om gratie. Ze kunnen naar de hel lopen met hun gratie, al dus het drietal. De vrouwen werden vrijdag veroordeeld tot twee jaar strafkamp. Ze kregen die straf omdat ze in februari een orthodoxe kerk in Moskou binnengingen en met wat ze zelf noemden een punkgebed protesteerden tegen president Poetin. De vrouwen gaan wel in beroep tegen de veroordeling zowel bij een hof in Moskou als bij het Europees Hof voor de rechten van de mens. Het weer, zonnige periode, stapelwolken en een kleine kans op een bui. Het wordt 23 tot 29 graden. Dit was het nos -journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A16 richting Rotterdam. Daar staat voor de Van Brienordbrug twee kilometer na een ongeluk. trein zijn twee rijstoken dicht. Op de A20 richting Hoek van Holland bij de Afrikspaanse polder twee kilometer door spoedreparatie. En daar is de linker ook dicht. A27 Breda richting Utrecht tussen Hank en de brug Gorkum 10 kilometer na een ongeluk. Wel zijn inmiddels alle rijstoken weer open.